Marjet Krol met het NOS Journaal. Ambtenaren Bouw en Woningtoezicht vinden dat het toezicht op bouwprojecten tekort schiet. Door bezuinigingen kunnen ze lang niet alle bouwplaatsen bezoeken... zeggen ze in een onderzoek van Eén Vandaag en de Vereniging Bouw en Woningtoezicht. Het aantal nieuwbouwprojecten en verbouwingen is na de crisis snel gestegen. Op bouwplaatsen die wel worden bezocht worden soms grote fouten en overtredingen ontdekt. Een Belgische vrouw is tot 12 jaar cel en tbs veroordeeld voor het doden van een oudere Nederlandse vrouw. De 82-jarige Omarini werd in januari vorig jaar in haar huis in Maastricht in de hals gestoken en overleed. De 39-jarige Sandra N. zegt dat ze daar was voor een overval op de woning, maar dat haar vriend de Nederlandse heeft gedood. Volgens de rechtbank is haar verklaring ongeloofwaardig en is er geen ander DNA-spoor gevonden dan dat van Sandra N. Ze krijgt TBS omdat ze verminderd toerekeningsvatbaar is verklaard. Het kabinet gaat haast maken met de berging van vliegtuigwrakken... uit de Tweede Wereldoorlog. Er gingen toen 5500 vliegtuigen verloren in Nederland... en van een groot deel daarvan liggen nog restanten in de bodem. In zo'n 400 vliegtuigwrakken zijn waarschijnlijk nog resten van bemanningsleden aanwezig. De ministers Ollongren en Bijleveld komen met het bergingsprogramma tegemoet... aan de wens van nabestaanden en de Tweede Kamer... Ook noemen ze het een betekenisvol gebaar... met het oog op de viering van 75 jaar bevrijding in 2020. En bij een treinongeluk in Marokko zijn volgens Marokkaanse media zes doden gevallen. Er zouden 72 mensen gewond zijn geraakt. De trein ontspoorde aan het eind van de ochtend op vijf kilometer van Rabat... en was onderweg naar Casablanca. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Het weer in het noorden en westen wat hoge bewolking... maar verder vrij zonnig, bij 22 tot 26 graden. Vanaf morgen wat meer bewolking, maar het blijft rustig... en warm weer voor de tijd van het jaar. De temperatuur daalt geleidelijk wel naar 15 graden op vrijdag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Welkom terug bij de Vinyljaren. niks muziek boulevard. De Vinyljaren, daar zijn we mee bezig. En we hebben vandaag twee albums <coughs> te weten. 17 uh, van Kajak. En, <coughs> nou, ga En de uh, Stones Story, deel 1. Want dan deel 2 kom ik niet toe vandaag. Maar dat maakt ook niet uit. Ik had hem bij me, maar ik heb hem niet nodig, denk ik. Uh, Ripples on the Water heette dit. Prachtige instrumentale stuk. En dit was ook het stuk waar Andy Latimer... Uh, gitarist van uh, Camel uh, Engelse progrock-band, Zeg maar Waar Ton Scherpenzeel dan weer vaak toetsen bij speelt Nou die Andy Latimer Die speelde op dit stuk de akoestische En de elektrische gitaren uh, Ripples on the water Dus als het ware De Stones Een van de eerste eigen composities Op single The Last Time Rolling Stones, the last time. En voor mij is dat nummer altijd nog een speciale, ja, <coughs> speciale herinnering. Want uh, ja, dat komt natuurlijk uh, 1964, de tijd dat... Ja, je moet er nog wel eens tegen je zijn. Van, nou, hier heb je 2,50 euro of zo. Weet ik wat het toen was. Ga mijn plaatje kopen als het maar niet van de Stones is. <coughs> ja, En waar kwam ik mee thuis? Met dit nummer. <laughs> Nooit meer geld gekregen. <coughs> dat zou ik ook niet doen. hè? Zo so is dat. De uh, Rolling Stones dus. En uh, The Last Time. Zo heette het. En wij gaan door met Kayak. All that I want. Het uh, vorige album van Kayak, nog uh, Isis in the Crown of uh, Cleopatra, the Crown of Isis, nog een <tiek> ja een heel thema, een soort opera, zal ik maar zeggen, is uh, dit album van Kayak toch eigenlijk meer een liedjesplaat geworden? Zo zei Ton Scherpenzeel zelf ook. En uh, dat is eigenlijk uh, Back to the Roots, want hun eerste albums waren dat ook. Gewoon mooie liedjesplaten, goede liedjes, mooie stukken. En dat, uh, nou ja, dat kun je op deze plaat. Uh, volledig terugvinden. Heerlijke muziek vind ik het persoonlijk. Ik vind het een heerlijke plaat. Draai hem vaak. En uh, gewoon lekker genieten. De uh, Stones. De grootste hit die ze hadden in de jaren zestig. Het stond weken op nummer één. Het werd in Amerika nog een beetje bewerkt, omdat er een zinsnede in zit die in het huigelachtige Amerika van toen... Mh, ze zijn nog hetzelfde. Eh... Uh, niet kon, vonden ze. Het ging om te, uh, when I'm trying to make some girl. Nou, dat kan je in Amerika niet maken, want uh, dat is wel heel erg suggestief. Dus dat werd eruit geknipt. Uh, tenminste, bij de televisieoptredens en zo werd dat er afgeknipt, want dat kan allemaal niet. Dat is veel te onzedelijk. Hè? Want dat betekent wanneer ik een meisje versier. Nou, dat kan je niet maken, hoor. Nee. Dat... Uh, ...deden ze in Amerika anders. Dan namen ze allerlei uh, rare termen. Bijvoorbeeld, uh, hem, als ze als, uh, iets wilden zeggen van... Uh, ...nou ja, ik wil eigenlijk gewoon seks hebben... ...dan hadden ze iets van da-do-ron-ron of zo. Nou ja. <laughs> Leuk. Hoe huichelachtig kun je zijn. Maar goed, het was jaren 60 dus kan. I can get no satisfaction. Zo gaat hij. Daar komt-ie. Als je in 1965 op de plaat toegaf dat je geen bevrediging kon vinden. Nou, dat hakte er behoorlijk in. In die tijd, toen wij nog niet zo vrijgevochten waren. Als uh, dat we een jaar of wat later zouden worden toekomen, hoefde dat allemaal niet meer. Goed, de Rolling Stones dus. Maar het was wel een van hun grootste hits in die periode zeker die ze ooit gehad hebben. Het stond wekenlang op nummer 1 in 1965. De Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction. En wij gaan door met Kayak. U weet het, we hebben deze keuze gemaakt omdat het juist zo lekker allemaal zo contrastrijk is. De eenvoudige swingende Stones tegen de complexe muziek van Kayak. Van het laatste op een 17. En het nummer wat we nu gaan draaien, dat heet X-Marks de Spots. Het was maar een uh, kort werkje. En dus gelijk de volgende erachteraan. God on our side. So here it is, the voice of reason, quite overlooked and under her dear. I'm yeah. Is als ze maar op brei hebben. 19 stuks. Hey, dat is nogal wat. 90th Nervous Breakdown was de titel van dit werkje. Van uh, de hele Rolling Stones. Afkomstig van het album Stones Story Part 1. En uh, die Stones Story Part 1. Daar staan dan echt de knijters van hits op uit de periode 1963 tot en met 1970, de deca periode zeg maar. En uh, de Stones bestonden natuurlijk toen al uit de traditionele bezetting... zoals ze dat uh, zo gedaan hebben tot en met 1969 aan toe, toen Brian Jones overleed. En uh, dat toen ook al uit was, trouwens. Uh, 1969 dus, en... Uh, Bestond uit Mick Jagger, zang en mondharmonica natuurlijk. Brian Jones, multi-instrumentalist, want die speelde heel veel instrumenten. Um, Keith Richard natuurlijk op gitaren. Bill Wyman op bas en Charlie Watts op drums. En de naam de Rolling Stones komt uit een werkje van um, Muddy Waters. Die, uh, daar komt de titel van, of de naam van, van de band vandaan. Goed, even kijken. Um, Leuk zo'n krakende stoel uh, We gaan naar uh, de laatste kant uh, Van, uh, van Kajak En uh, het stuk wat we nu daarvan gaan draaien Dat heet Love Sail Away To another time en binnenkort als u ze een keer live wil zien nou 23 november volgende maand dus zijn ze in het patronaat in Haarlem te bewonderen dus uh, mocht u geïnteresseerd zijn ook door het horen van deze muziek en denkt u van nou dat wil ik wel eens zien nou dan moet je dus gewoon 23 november naar het patronaat daar zijn ze dan wederom te horen in deze prachtige sterke formatie de Stones weer, jawel hoppa, daar gaat hij. Ja, toen de Beatles een lid gehad hadden met yesterday, kwamen zij ook met een eilandje met strijkers. Estrisco, bye. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see.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 leuke. Uh, ja, in, in de eerste jaren liepen de stans dus echt wel een beetje achter de, achter de Beatles-ontwikkelingen aan. En dat is helemaal niet erg, hoor. het is dus geen uh, minpunt. Komt. Uh, maar ja, Beatles hadden natuurlijk een knijter van dit gehad met Yesterday. En uh, niet al te lang daarna kwam, dachten de Stones van: hé, hey, we hebben ooit nog zo'n een liedje geschreven voor and Faithful. Dat heette As Tears Go By. Kom, laten we hetzelfde eens opnemen op dezelfde manier als Yesterday. Gitaartje en een paar strijkertjes erachter. En meer niks. Toen de tijd de flipside, zeg maar, de weekhand van 90 Nineties Nervous Breakdown: kajak weer. En uh, van het album 17. En dit stuk heet Cracks. We pray. dit nummer. En dat is eigenlijk nog een heel bijzonder verhaal... eigenlijk over uh, te vertellen... Uh, over dit uh, laatste stuk, dit cracks dus. Want uh, als je de LP nou in... Uh, een soort van was een soort van crowdfunding in uh, het begin. Als je die LP nou uh, van tevoren bestelde... voordat die uit was... en eigenlijk voordat je wist wat er precies gebeurde... dan kon je op een website komen... en... Um, daar uh, liet Ton Scherpensel de ontwikkeling van dit nummer horen. Dus de allereerste take was: zeg maar, het demootje. Alles door hemzelf ingespeeld op uh, Synthesizers en computers, en noem het allemaal op. En dan kon je dus via die website: kon je dat, dat die hele ontwikkeling van dit nummer volgen Dus, dus bijvoorbeeld uh, de nieuwe gitarist werd bekend. Nou, dan werden de gitaarpartijen ineens door een echte gitaar ingespeeld. De nieuwe drummer werd bekend. Oké, okay, de partijen werden ineens door de echte drummer ingespeeld. En zo hoorde je dus die hele ontwikkeling van dit stuk. En dat was eigenlijk best wel heel leuk. Ik heb dat natuurlijk uh, toen de tijd gedaan. Ik heb die LP in de voor, voor, voor, nou, vooruit besteld. En nou ja, ik kon dat dus heel mooi volgen. En ik vond dat wel heel interessant eigenlijk. Te horen hoe een uh, dermate prachtige compositie uh, ontstaat. Kayak, dus van het album 17, dat was het laatste uh, bandstuk. Er staat nog één uh, werkje op, uh, dat is Ton Solo. Dat, uh, dat horen we misschien wel tegen de tent. We gaan hier nog even een paar, uh, paar stoontjes draaien, jongens. Oh, dat moeten we wel even. Hè? Natuurlijk even de stoons. Nog even. Kan nog eventjes, we hebben nog een paar minuutjes. Dus laten wij beginnen met Under My Thumb van het album Aftermath. Maar van de Stones. Ik doe er nog eentje achteraan. Ik kan ons het schelen. We doen het nog een keer. En uh, dat is natuurlijk Lady Jane. En dat is de laatste van de Stones voor vanmiddag. Ja, want dan zit de tijd er gewoon op. Tja, het is niet anders.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 En dat was dan helaas de laatste uh, van de Stones... op deze prachtige dinsdagmiddag. De vernieuwjaren zitten weer op. Volgende week uh, zijn we er weer. En dan doen we weer andere dingen. Ja, zo gaat dat in dit programma. En uh, voor nu zou ik zeggen... nou, hartstikke bedankt weer voor het luisteren. En uh, we gaan uh, lekker de bus opzoeken. En naar huis en zo. En morgen ben ik er weer... met uh, Melon voor de lunch. Ik zou zeggen, ik hoop dat u een beetje genoten heeft van uh, het programma. Zo niet, niet. ja. Is... Volgende week doen we weer wat anders.